Run de vlaggen langs wegen en plein Wat kan toch de reden de feestvreugde zijn? Wie zou het niet weten wat heden is geschied? Waarvoor en aan wie men die hulde dan biedt Krachtige geluiden weer klinken het lied. Vergeet toch de stichter dat de dedem niet. Krachtige geluiden weer klinken het lied. Vergeet toch de stichter Gij wakkere van Dedum, geen man uit een stuk Wat geen eens tot stand bracht was anderen geluk Uw leven was zoeken en verken uw plicht Uw niet oog was op doel steeds gericht Jubelend en blijde klinkt nogmaals ons lied Vergeet toch de stichter der Dedums vaart niet en blijde klinkt nogmaals ons lied Vergeet toch de zichter der Dedemsvaart niet Het heen, riep de handel, de vaart hierin. Uit Holland, uit Duitsland van werkkracht bijeen Als mannen vol kracht met een heldere blik Vergaarden ze schatten met spa en met stik Dedemsvaart bloeien en ga steeds voor Zingen en juichen wij krachtig en luid. Gedems van bloeien en ga steeds vooruit. Dat zingen en juichen wij krachtig en luid. Paal lag de heide en dor was de grond. Maar thans heerst de welvaart hier uren niet rond. Gij weest ons de weg, maar de stad lag in daar de stichter van de vaart Dankbaar en blijde klinkt nogmaals het lied, vergeet toch de stichter der van niet. Dankbaar en blijde klinkt nogmaals het lied, vergeet toch de stichter der van niet. Vergeet toch de stichter.